ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Cfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Herman Vriend met het NOS Journaal. Ook vandaag zijn er voorlopig geen informatiebesprekingen vanwege het crisisberaad van de CDA-fractie. Gisteren kwamen de onderhandelaars van de VVD, de PVV en het CDA ook al niet bij elkaar omdat de CDA-fractie tot middernacht praten over de koers... die de partij zou moeten voeren bij de formatie. Om twaalf uur gaat het interne beraad verder. De onderhandelaars Klink en Verhagen zouden het oneens zijn. Klink zou willen stoppen met de formatiebesprekingen... omdat hij, net als veel andere CDA-prominenten... te veel bezwaren heeft tegen samenwerking met de PVV. Er komt geen terminal voor vloeibaar aardgas in de Eemshaven in Groningen. De drie bedrijven die de terminal gezamenlijk zouden ontwikkelen... zien ervan af omdat het niet rendabel is... Volgens Essent, Vopak en de GasUnie is er te veel concurrentie van andere gasterminals in Europa. Volgens de plannen zou de terminal in de Eemshaven jaarlijks 10 tot 12 miljard kubieke meter aardgas hebben moeten leveren. FNV-bondgenoten heeft in Amsterdam de toegang geblokkeerd van pakketbezorger UPS. De vakbond heeft 40 ton zand gestort voor de toegangspoort. De FNW doet mee aan een internationale vakbondsactie tegen de manier waarop UPS omgaat met zijn personeel en de vakbonden. Bij UPS in Turkije worden chauffeurs volgens de vakbonden geïntimideerd en bedreigd. Ook zouden er veel chauffeurs zijn ontslagen omdat ze lid zijn van de vakbond. De internationale transportvakbond ITF voert al een tijdje actie tegen UPS in Turkije.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 to grow.